En dan neem ik u mee aan de hand van wat de medewerkers weten. Want ik heb dat soort dingen niet paraat. Het spijt mij. En dat is soms het risico van als laatste vragen stellen. Wat mij betreft is daarmee de tweede termijn geweest. En lijkt mij dat het voorstel in stemming gebracht kan worden. Dus ik zeg u toe, als u daar behoefte heeft aan meneer Babits... dan gaan we onder het genot van een kop koffie daar nog eens doorheen akkeren. Mag het bij hand opsteken... Wie is voor de brandveiligheidsverordening 2010 zoals die voor ligt? Bij hand te besteken graag. Ik constateer dat het unaniem is. Dank u wel. Dat brengt ons op agenda punt 10. Dat is de lezersverordening in verband met de invoering van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Ook wel WABO genoemd. Wij hebben gemeent vanwege een aantal aspecten die versneld op basis van de bijzondere voetheid aan uw raad voor te leggen. Er is de gelegenheid geboden voor een informatieuurtje. Daar is geen gebruik van gemaakt, maar er zijn wel een paar mensen op basis van vragen bijgesproken. Normaal zou ik zeggen, we doen dat in twee termijnen, maar ik proef een beetje dat u zegt... van, nou, laten we eens kijken of we het in één termijn kunnen doen. Zijn er nog vragen op dit moment? Dan wel, wilt u de eerste termijn gewoon beginnen? Wie wil in eerste termijn het woord? Ik inventariseer even. Meneer Van der Drift, meneer Barbara Vilsom. Dat is hem. Nou, dan gaan we in die volgende rond. Meneer Van der Drift. Dank u wel, voorzitter. Door de invoering van de WABO wordt een viertal vergunningen samengevoegd tot de zogenaamde omgevingsvergunning. Hopelijk is dit een voorbeeld van de gewenste vereenvoudiging van de regelgeving... ...via de één loketfunctie voor burgers. Het college stelt dat bij het vaststellen van de tarivering... ...bekeken is naar andere gemeenten en kostendekkendheid. Voor de VVD is het belangrijk dat deze wijzigingen niet leiden tot een tariefverhoging. En we hopen dat het samenbrengen van de disciplines kan leiden tot een kostenbesparing... ...die weer tot de kan komen in een lager tarief voor de burgers. In het voorstel staan ook tarieven vermeld, maar het is voor ons niet duidelijk hoe de nieuwe tarieven zich verhouden tot de huidige tarieven, mede door de nieuwe structuur ten, gevoge, ten gevolge van de samenvoeging. Gezien de geboden haast, vermeld in het voorstel en waarvoor de VVD natuurlijk begrip heeft, willen wij toch vragen of het mogelijk is om, indien nodig of wenselijk, de tarieven bij te stellen in een nader stadium via een wijziging op de vordering. Graag hier op uw visie. Dank u wel, meneer Van der Drift. Meneer Baarberg-Wilson. Dank u voorzitter. Nou, het is helder dat uh, het nodig is om dit besluit te nemen. Omdat we geen uh, uh, wit gebied kunnen hebben tussen uh, het ene en het andere, de ene en de andere verordening. Ik uh, uh, was in de gelegenheid vanmiddag even met een paar uh, mensen uit de organisatie te praten over deze uh, verordening. En ik heb... Uh, uh, ik, ik, zelf hield mij bezig als de heer van der Drift aan de orde stelt. En ik kreeg daarop de volgende reactie. Ja, het is dus niet precies aan te geven. Omdat er verschillende zaken samen zijn gevoegd. Hoe dat nu zit met het kostenniveau van de, de legersverandering... Zoals, uh, verandering zoals die nu voor ons ligt. Maar indien mocht blijken dat er onmiddellijkheden in die tariefstructuur zitten... dan is het het voornemen om rond de jaarwisseling die onbiddelijkheden te gaan corrigeren door middel van een wijzigingsverordening nou toen ik dat hoorde dacht ik dan hebben we toch alles gedaan om enerzijds het juiste wettelijke kader te kunnen aanhouden voor onze tariefstelling en anderzijds voor die, die tariefstelling te baseren of mogelijk opnieuw te baseren op datgene wat wij op basis van voortschrijdend inzicht nog billiger vinden dan op het ogenblik wellicht in de verordening staat dank u voorzitter Dank u wel, meneer baarberg -Vilsson. Ik kijk nog even rond. Er waren er twee mensen weg. Had iemand in eerste termijn nog de behoefte? Niet. Dan heeft de wethouder het woord. Meneer Toonen. Heel kort, voorzitter. De heer heeft de vraag van de heer Van der Riff beantwoord. En u bent het ermee eens? Helemaal. Dank u wel, meneer Toonen. Dat idee tweede... had ik ook al. Hoeft aan een tweede termijn? Nee, dank u. Dat is niet het geval. Dan ga ik tot stemming over bij hand opsteken wat mij... En ik constateer dat iemand niet aanwezig is. Mevrouw Geurensson, kunt u mij via de versterkers horen? Mevrouw Geurenson, de raad heeft er zin in vanavond. Dus... Nee, dat, dat snap ik. Ik leg u alleen uit dat het soms sneller gaat dan wij allen wel eens denken. Ik ben blij dat u weer terug bent. Uh, wij brengen in stemming de Leesjes-verordening. Aanpassing 2010-1 in verband met de invoering van de WABO. Wij doen dat bij handopsteken. Wie is voor deze aanpassing? Bij handopsteken graag. Ik kijk rond en constateer dat dat unaniem is. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dank u wel. Dat brengt ons... Dames en heren, mag ik uw aandacht voor agenda punt 11? En dat is een interpellatieverzoek aan de zijde van mevrouw Geurenson. En ik geef aan u mevrouw Geurenson als eerste het woord. Aansluitend reageert de portefeuillehouder... Vervolgens uw raad met tot slot mevrouw Geurenson, de laatste die daar iets dan van zegt. Ik herhaal het maar even. Dames en heren, ik begrijp dat de koffie uw aandacht ook vraagt, maar mevrouw Geurenson heeft volgens mij ook aandacht nodig. Aan u het woord. Dank u voorzitter. Een interpelatie met betrekking tot het Wim Gertenbach-college in Zandvoort. Dat mogen duidelijk zijn. Hedenavond is er ook een bijeenkomst waarbij de ouders en het personeel van de school... worden geïnformeerd over de stand van zaken. Ter inleiding wil ik zeggen dat ik het eerste deel... van die bijeenkomst heb bijgewoond. En de reactie op dat moment van het college van bestuur... van Dunemaar heb mogen vernemen. De reactie van het college van bestuur al daar is... en dat wil ik vooraf gaan toch aan deze interpolatie kwijt... is dat... De volledige verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de gemeente Zandvoort. De gemeente Zandvoort legt een onredelijke eis neer van 15 jaar. Dit in samenhang met de demografische gegevens van de gemeente Zandvoort... waarbij bekend is dat het aantal kinderen dat per jaar geboren wordt maar 100 is. Op het moment dat de gemeente Zandvoort namelijk nieuwbouw wenst... is dat een zaak van de gemeente Zandvoort stellen zij... En dat ligt niet aan hun. Zij wensen geen sluiting van de school. Als zeg maar het bestaande gebouw gerenoveerd zou worden, zou de school al daar best kunnen blijven. In deze zaak is het dan toch wel even een stukje historie. Het Wim-Gertenbach-college is sinds 1956 gevestigd in Zandvoort. Eerst als zelfstandige school. Later werd de school onderdeel van de Noordzeegroep, die later opging in Dunemaren. Dunamare is als fusieorgaan ontstaan in 2007. In 2008 heeft het college van bestuur van Dunamare een strategisch beleidsplan neergelegd voor de periode 2008-2012. In dit beleidsplan worden de diverse beleidsvoornemens uitgesproken voor de genoemde periode. In dit document wordt nergens gesproken over het samenvoegen van scholen, laat staan over het opheffen van scholen. Als het gaat om huisvesting, wordt er slechts een paar regels aan gewijd in dit document. Daarin wordt gezegd... ...Dunamare zal een strategisch huisvestingplan hebben... ...waaruit een heldere visie op onderwijshuisvesting blijkt. De schoolgebouwen zullen kleinschalig zijn ingericht... ...en adequaat zijn voor onderwijs en schoolklimaat. Bovendien zullen zij goed onderhouden en schoon zijn. Bij verbouw of bij nieuwbouw zullen ook de leerlingen betrokken worden bovenstaande quote past uitstekend binnen de plannen die de gemeente Zandvoort heeft met de locatie Wim Gertebach Collegehuis Huis in de Duinen. Een nieuw pand voor onder andere de Gertebach die, zoals duidelijk is, zich in, pa in een pand bevindt dat hoog nodig aan vervanging toe is en de tand destijds niet meer doorstaat. Er wordt door de gemeente contact gezocht met het college van bestuur van Dunamare, met Woonzorg Nederland en met Zorgcontact Huis in de Duinen. 25 mei 2009 ontvangen wij als raad een brief van het college van BMW, waarin de ga gang van zaken tot dat moment wordt uiteengezet. In die brief staat onder andere dat het schoolbestuur bij brief van 24 april 2008 haar visie heeft onderstreept op het voortbestaan van de school. Dit lijkt in overeenstemming met het strategisch beleidsplan zoals dat door het college van bestuur is opgesteld. Echter... Op het moment van tekenen van de intentieovereenkomst haakt het schoolbestuur af. Het schoolbestuur kan namelijk, kan namelijk de ogen niet sluiten voor de tegenvallende inschrijving van nieuwe leerlingen voor schooljaar 2009-2010. Ze verwacht niet de ondergrens van 200 leerlingen te kunnen halen. Het schoolbestuur vindt dat aantal een absoluut minimum voor een verantwoorde, zeker sluitende exploitatie en is niet bereid extra geld in de vestiging te steken. Dit ondanks hun strategie om thuis nabij kleinschalig onderwijs te koesteren... en iedere mededeling van het schoolbestuur eventuele financiële middelen... bij rijke scholen weg te halen om het eigen beleid te waarborgen. De medezeggenschapsraad daarentegen is een zeer warm voorstander van nieuwbouw. Het schoolbestuur wordt zelfs van onbehoorlijk bestuur beticht. Nimmer heeft het schoolbestuur de instroom in het eerste leerjaar als criterium, criterium gesteld... om nieuwbouw voor de school te heroverwegen... Op tal van gebieden exceleert de school en dat wordt gestaafd door diverse rapportages van de onderwijsinspectie. Alle belanghebbenden zijn ervan overtuigd dat deze school bestaansrecht heeft binnen de Zandvoortse gemeenschap. In de genoemde brief worden uiteindelijk drie modellen voorgesteld waarbij de optie 3, sluiten van de vestiging Gertenbach College in Zandvoort, een onverhoop scenario wordt genoemd, geheel in strijd met een van de gemeentelijke speerpunten, ...namelijk het behoud van voortgezet onderwijs voor de Zandvoortsgemeenschap nu en op de langere termijn. Naar nu blijkt heeft het college van bestuur van Dunamare alsnog besloten de vestiging in Zandvoort te willen sluiten. Dit besluit heeft ze afgelopen vrijdag voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Motivering anders dan het leerlingaantal geeft zij niet. Afgelopen juni heeft het college van BMW aan het college van bestuur van Dunamare gevraagd om aan te geven... ...of zij wel of niet een aanvraag zullen indienen voor nieuwbouw. Bij brief van 24 juni wordt er door het college van bestuur van Dunamaren Dunamare negatief opgeantwoord. Zij stelt dat het de conclusie van de gemeente Zandvoort is dat de school per 1 augustus 2011 dient te verdwijnen. Tevels wordt gesteld door hetzelfde college van bestuur dat de belangen van leerlingen... ...hun ouders en het personeel bij hun op de eerste plaats komen. Om die reden zullen zij overleg voeren met de ouders en het personeel waarbij voor de laatste groep zijn rekening dient te houden... met het adviesrecht van de medezeggenschapsraad. Opvallend is dan pas dat de ouders pas hedenavond... voor de eerste keer formeel worden ingelicht over plannen, besluiten en dergelijke. De medezeggenschapsraad heeft zogezegd afgelopen vrijdag... De adviesafvraag ontvangen en heeft afgelopen zaterdag al aangegeven... zich niet te kunnen verenigen met het besluit van het college van bestuur van Dunamare. En dan zijn we nu op een moment aangekomen dat de vraag aan de orde komt... hoe heeft dit kunnen gebeuren? Waar zijn we als raad laks geweest? Hebben we niet voldoende de vinger aan de pols gehad... maar bovenal zijn we wel juist en volledig informeerd? Of was het zelfs zodanig dat het college van BMW... niet volledig op de hoogte is gehouden... van de gang van zaken rond het Wim Gertenbach College... en de rol die het college van bestuur van Dunamari bij heeft gespeeld? Opvallend is namelijk dat het leerlingenaantal in het eerste jaar... opeens maatgevend wordt voor de toekomstplannen... van het Wim Gertenbach College. Er wordt voorbij aan de hoge zijinstroom... die de school kent in de daaropvolgende leerjaren. Maar is het aantal de aanmeldingen dan zo laag? Of liggen de zaken iets anders? Is het niet zo dat er dit jaar ruim 30 aanmeldingen waren... waarbij de directeur een aantal leerlingen niet kon aannemen... omdat de verwachting was dat zij het niveau niet aankonden... ...en op een andere school beter tot de recht zouden komen. Voorafgaand aan de daadwerkelijke inschrijving is er natuurlijk contact... ...tussen de schoolleiding en de leerkrachten van de lagere school. Daarbij is natuurlijk ook richting lagere school aangegeven... ...dat een aantal leerlingen zich beter niet kunnen aanmelden... ...omdat ze onvoldoende gekwalificeerd zijn. Uiteindelijk bleven er rond 28 leerlingen over... ...die zich hadden aangemeld en waarvan het schoolbestuur... Het schoolbestuur van het Gertebach College van mening was dat de leerlingen ingeschreven konden worden. Niet alle leerlingen voldeden aan de eisen, maar gelet op de stijl van lesgeven die geldt op het Gertebach College. Het kind staat centraal en daar proberen het maximale uit te halen. Het contact en de aanbevelingen van de leerkrachten van de lagere scholen waar dit kinderen die normaal zouden worden kunnen toegelaten. Het college van bestuur van Dunemare heeft echter in al haar wijsheid besloten dat de Gertebach school dit jaar alleen leerlingen mocht aannemen die aan alle harde eisen voldeden die in het brugboek stonden. Resultaat, er mochten maar 18 leerlingen worden aangenomen. Op deze manier lijkt het toch heel sterk op dat de bestuur willens en wetens de Gertebach school de nek wil omdraaien. De gemeente Zanvoort heeft zelfs bij brief aangegeven dat zij de exploitatie van het nieuwe schoolgebouw voor haar rekening wil nemen... Dat Dunamare dus de gelden die zij hiervoor ontvangt doorsluist naar de gemeente. Dunamare wil dit niet. Zij kan en wil het aantal leerlingen niet garanderen voor de aankomende 15 jaar. De Gertebach is een financieel gezonde school. De gelden die zij ontvangt van Dunamare zijn ruim voldoende. Ra jaarlijks stond 6 tot 8 procent terug naar de algemene middelen van Dunamare. De Gertebach is dus zeer goed in staat om met haar beschikbare middelen een school draaiende te houden. Dunamare heeft de afgelopen tijd twee nieuwe scholen gebouwd. Het Sterrencollege aan de Randweg in Haarlem en het LJC, ook nu tegenwoordig het Haarlem College in Schalkwijk. Het Sterrencollege was een school voor vmbo-praktijkonderwijs. Het Gertenbach is een school voor vmbo-theoretische leerweg. Opvallend is dat bij het Sterrencollege, dat opengaat aan het einde van dit jaar, een nieuwe richting wordt geïntroduceerd. Een leerrichting vmbo-theoretische leerweg. Het aantal aanmeldingen voor deze richting is laag en de leerrichting behoeft een impuls. Hoe mooi kan dat zijn als je het hele Gert College oppakt en verplaatst naar het sterrencollege? Want de directeur al daar heeft in ieder geval al te horen gekregen dat er volgend jaar ruim 100 leerlingen vanuit Stamford naar zijn vestiging zullen komen. Dit leidt tot de volgende vragen. 1. Dat dat de eis van de gemeente om een 15-jarig voortbestaan van de school door Dunemaren niet gewoon werd... Heeft het college gevraagd en welke bestaanszekerheidsgaranties Dunemaren wel kon voldoen? Twee. Heeft het college alternatieven in overweging genomen en voorgesteld aan Dunemaren zoals de school loshalen uit de onderwijsschoepel en zelf de school toekom toekomstbestendig te faciliteren, de mogelijkheid onderzocht om gebruiksduurzaam te bouwen op een andere locatie? Drie. Uit perspublicaties van Afgelopen weekend, het Haarlems Dagblad onder andere van 4 september... ...blijkt dat de gemeente Zandvoort mede oorzaak is van het voornemen om de Gertenbachschool te sluiten. Ook dit kwam dus vanavond aan de orde. Wat is het commentaar van het college op deze bewering? Is het college van mening dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur van de zijde van het college van bestuur van Dunemare... ...gelet op het motiveringsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel... Welke mogelijkheden ziet het college nog om het Gertbach-college voor Zandvoort te behouden? En welke stappen is het college van plan vanaf heden nog te nemen? Ik dank u wel voor de aandacht. Dank u wel, mevrouw Geurenson. Dan krijgt nu het woord wethouder Tonen. Dank u wel, voorzitter. Um, vooraf de opmerking, en mevrouw Geurenson heeft er al uh, gebruik van gemaakt... Um, ...maar de geheimhouding van de brieven... die uh, het college, uh, u had uh, opgelegd, hebben wij vanmorgen in het college uh, ingetrokken... ...zodat u daar gewoon gebruik kunt maken van de brief van 8 juni, 24 juni en 28 juli. En overigens ook alle achterliggende stukken die we in het verleden aan u uh, hebben doen toekomen. Um, en die stukken die zijn denk ik uh, vrij relevant. Uh, de mededeling die mevrouw Geurlson uh, aan het begin deed van haar betoog... ...waar... Uh, ...in haar woorden... ...duur nou maar de... de, de, de, de zeg maar een beetje het Zwarte Piet neerleggen bij de gemeente. Uh, ik ben niet plan om in het Zwarte Piet mee te doen. Ik denk dat dat uh, de zaak helemaal geen uh, goed doet. Uh, het gaat gewoon om, uh, om een aantal feiten. En wij zijn vanaf... ...dat is al langer, al voor mijn tijd... ...heeft van alles nog wat gespeeld. Uh, maar ik ben vanaf 2006 bezig geweest... ...eerst met Noordzee College... Toenmalige directeur, uh, om te kijken naar uh, hoe gaan wij straks nieuwbouw doen. Dat was eerst nog uh, op de plek zelf. Daarna zijn we integraler gaan kijken, breder gaan kijken. Huis in de Duinen moest ook uh, vernieuwd worden. Dus dat was eigenlijk een, uh, een mooie kans om uh, Gettenbach meer in de pitje te zetten, zichtlocatie uh, te geven. Terwijl Huis in de Duinen graag naar een locatie wilde. En ook dicht bij huis in het kost verloren. Dus een mooie uitraal uh, zou daar de consequentie van kunnen zijn. Uh, toenmalige directeur, de heer Van Diemen, heeft uh, in die tijd ook uh, gemeld dat Noordzee College bezig was met fusiegesprekken. En ik moet niet vergis, 8 september 2006, rij, toen, toen zei ik hem ja, wat voor consequenties heeft dat voor het voortbestaan van het Gertracht College? Er zit geen enkele Voortbestaan van het College is niet in geding. Uh, vervolgens heb ik uh, daarna kennis mogen maken met uh, een andere bestuurder, de heer Strijker. Samen met de heer Van Diemen verschillende gesprekken mee gehad over de voortgang en uh, nieuwbouw van het uh, uh, College. Ook daar was uh, van begin af aan de insteek voorbestaan van het College... Is niet in het geding. Staat ook in de brieven die we hebben. Staat ook in de gespreksverslagen. die uh, door uh, Dunamare ook zijn, uh, zijn goedgekeurd. En men is daar nooit op teruggekomen. Dus dat staat daarin. Op een gegeven moment is er een kentering gekomen. En uh, dat was toen er een uh, derde directielid uh, uh, in, in, in, in zicht kwam. Dat was mevrouw uh, De Boer. En um, daar, die heeft in eerste instantie aan. Portefijnaar Tatus. Toen het ging over, uh, over uh, de ruimtelijke ordeningsaspecten daar. En hij op dat moment logischwijs vanuit zijn portefeuille uh, die zaken had, uh, had overgenomen. Uh, heeft ze de melding gedaan. Uh, het voortbestaan is in het geding. De aanmeldingen zijn veel te laag. Er zijn er maar 16. Dat gaat dus over het schooljaar 2008, uh, 9 Als ik me niet vergis. Ja, ja 2008, nee. Eh, nee, 2009, 10. Uh, en... Um, nou, dan heb ik gezegd, ja, dan wil ik toch wel even een gesprek met, met, het, met, met de bestuurders. Want. Eh, ja, ik was eigenlijk. Eh, ik stond perplex. Ik begon met mijn mond vol tanden. Denk. Nooit een signaal erover gehad. Ja, daar hebben we een gesprek over gehad. En eh, toen werd in alle tonaren ontkend dat dat gezegd was. Het gesprek verliep niet, eh, niet vrolijk, moet ik zeggen. Eh, maar goed, ik heb daarna heb ik u geïnformeerd, eh, vorig jaar. Met de brieven waar ik het... Uh, of nee, in, in, in, uh, in de vergadering van, uh, commissievergadering van 27 uh, mei heb ik uitvoerige eerst schriftelijk maar vervolgens ook een uh, mondeling geïnformeerd. En uh, daar is nog een reactie op gekomen uh, die u ook heeft gezien van, uh, van de bestuurders. Er zijn op vele momenten zijn er contacten geweest, uh, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Uh, wij hebben... Van alles en nog wat aangereikt om uh, de, de, de basis van de school uh, he, dus de bestaansbasis te verbreden. Uh, dat vindt u ook in alle stukken terug, dat vinden u in de besprekingsverslagen terug. Uh, we hebben gesproken over we hebben gesproken over uh, het toevoegen van een uh, onderbouw uh, HAVO. We hebben gesproken over ROC-opleidingen, vakopleidingen, uh, onder andere bijvoorbeeld horeca. In dit dorp zou dat niet gek zijn als je een horecoopleiding hebt met zoveel stageplaatsen hier om ons heen. Uh, we hebben op aansluiting doorlopende leerlijnen, VMBO, mbo Dat is op dit moment volop in beweging en bespreking in het land. Dat hebben we aangereikt. Uh, men uh, heeft daarover ons gemeld dat men heeft getracht. Mijn overcollege college, RSC Amsterdam, RSC Leiden, et cetera, et cetera... Daar uh, de handen voor op elkaar te krijgen. Maar dat, schijnt, dat is niet gelukt. Dat heeft men ons gemeld, dat is niet gelukt. Uh, helaas. En dus is die, die, die, die, die bestaansbasis, die verbreding daarvan, uh, die kwam uh, niet, uh, niet, niet van de grond. We hebben zelfs in onze laatste brief, uh, althans de brief van, van 8 juni, hebben wij nog de mogelijkheid aangereikt van, uh, van de opleiding vakcollege Zorg omdat dat net helemaal uh, in, in, in opkomst was. Net landelijke aandacht gekregen. De minister te zich van ik wil dat gaan vorm hem geven. Want wij vinden dat er onvoldoende uh, zorgopleiding uh, in Nederland is uh, met, met, met een goede kwaliteit. En uh, er moeten 60 scholen komen binnen nu en, uh, en vijf jaar. Uh, maar in ieder geval om te beginnen met de start is tien scholen nu in september. Dus nu. Daar hebben ze van nou. Dat lijkt ons toch uh, geen verkeerde, ook weer in dit werkgebied met de Duinen, Huis in de Duin, Huis en Bodaan, nieuw Unicum. Om te kijken van nou wij hebben hier ook daar stageplekken zat. En uh, dus dat lijkt ons ook een hele uh, goede toevoeging aan uh, eventueel aan, aan de Gettenbach. We hebben constateerd met z'n allen dat we veel zijn hebben van buiten Zandvoort. Nou, het zij zo. Maar ik denk ook dat is ook niet erg. Uh, want al hebben we een school met 180 leerlingen of 200 leerlingen... waarvan de helft van buiten Zandvoort komt... dan hebben we er nog altijd 100 die uit Zandvoort komen... en die dus niet uit hun eigen vertrouwde omgeving weg oefen, uh, zolang dat ook niet noodzakelijk is. En men dus de keuzevrijheid heeft om de kinderen hier op school te doen. De school heeft een, uh, kwalitatief, staat kwalitatief goed bekend. <kliek> Leidt leerlingen op die uh, elders uh, gesneefd zijn en die vervolgens... Uh, er zijn er die nu ergens in Amerika lopen te studeren, et cetera, et cetera. Die zijn hier opgepakt, die zijn hier, bij de, die zijn hier op weg geholpen door de specifieke aanpak die er is en de persoonlijke begeleiding. Met andere woorden, wat zit ik nou te vertellen? Ik zit te vertellen dat ik eigenlijk vijf jaar lang uh, bijna nu bezig ben geweest om Getterbach-college uh, te behouden voor Zandvoort, omdat ik dat uitermate belangrijk vind. Sterker nog, het stond ook in ons verkiezingsprogramma. Uh, ...van de Partij van de Arbeid. Nou, als ik nou wil dat die school weg is... ...wat, gesuggereer, uh, weggaat, wat gesuggereerd wordt... ...zo'n beetje door het uh, college van bestuur... ...wat ik dan begrijp... ...en wat ik overigens ook in de krant heb gelezen... ...van onmogelijke eisen, et cetera... ...en daar gaan we niet over als weer bouwen... ...dat moet Zandvoort lekker gaan bouwen... Uh, ...dan wijs ik op de verordening die we hebben... Huis, Wissing, verordening Onderwijs uit 2006... ...waarin de, dat verhaal staat... ...van uh, 15 jaar... ...en daar is men ook mee bekend... ...en het is ook een heel normaal verschijnsel... Wij hebben zelfs niet meer gevraagd om het aantal leerlingen te garanderen. wat eigenlijk in de verordening staat. Ik ben zover gegaan te zeggen: nou ja, het voortbestaan van de school garanderen. Dus of het er nou 50 zijn of 100. en dat zou Dunamare eigenlijk niets uit moeten maken. om een hele simpele reden. binnen dat grote schoolbestel wat ze hebben. kun je gewoon ook een schooltje van 50 leerlingen hebben. als je het belangrijk vindt zoals in hun eigen stukken staat, het huis nabij, uh, kleinschalig onderwijs. Er is ooit tegen mij gezegd, en er zit een oud uh, uh, voorzitter van de MR hier op de tribune, die dat ook uh, in een vergadering bij ons hier bevestigd heeft, maar wat door andere leden van de directie bekend wordt, en is gezegd: wij hebben er geld voor over, als wij kleinschalig huisnabij onderwijs in Zandvoort hebben. Kunnen blijven bieden. En eh, ik moet u zeggen: ja, wij, wij hebben eigenlijk alle inspanningen verricht die je van een gemeentebestuur zou mogen eh, verwachten te verrichten. Ik heb zelfs gevraagd aan het college van bestuur: bent u bereid de licentie in te leveren? Opdat wij eh, met anderen eh, aan de slag kunnen om, eh, om eh, die school te behouden. Eh, de werd er werd in eerste instantie eigenlijk, zo van: dat doet hij toch niet, zich van: oh ja hoor. Uh, maar uiteindelijk is dat oh ja, hoor uh, uitgemond in van nee, dat kan niet. Uh, omdat die licentie is in, helemaal ingebakken binnen dat hele dynamale bestel... en, en is daar niet meer uit, uit los te halen. Uh, heeft ons uh, uh, toch uh, ons niet belet om te gaan praten met stopos. want zoals u ongetwijfeld weet was het vroeger openbaar uh, voortgezet onderwijs... Uh, onder de regie van de gemeente Zandvoort zelf om met de te gaan praten, de koepel voor openbaar onderwijs en basisonderwijs... om te kijken of zij de mogelijkheid zagen om het uh, Gitterbach College onder hun hoede te nemen. Nou, dat heeft uiteindelijk geleid tot een uh, ontkennende uh, beweging. Uh, want dan heb je ook medewerking nodig van alle andere schoolbesturen die in deze regio zijn. En uh, dat zagen ze uh, a. niet direct op hun weg uh, gezien hun uh, functie... Uh, voor, het, uh, voor het basisonderwijs. En we vaak verzagingsproblemen: uh, ook in verband met doorstroming en altijd andere soort zaken, waarmee ze geconfronteerd zouden uh, kunnen worden. Uh. Bij interruptie, uh, voorzitter. Um, Demmers, niet in uh, de wethouder die heeft uh, zoals de uh, uh, meneer Stam is gemeld heeft tot de uh, laatste snik. In ieder geval moeten nog een paar snikken uitpersen, denk ik, zijn best gedaan. En. Uh, er zijn wel 25 alternatieve en creatieve oplossingen uh, gevonden door de wethouderen, door de gemeente Zandvoort. Uh, die kansrijk waren, ook qua leerlingen, aantal behoeften en stageplaatsen. En uh, de wethouder eindigt de hele tijd, dat willen ze niet. Nou zou ik wel eens graag willen weten, ligt dat nou aan zo'n... Uh, een uh, uh, bokkige directie of zo'n college van bestuur daar, of zitten ze, hebben ze gewoon die motivering niet ingeleverd? Dank u wel, meneer Demers. Of Was die niet valide? Waarom ze dat allemaal meneer, dus, niet het is wilden? Een korte interruptie. De, de motivering uh, die uh, gegeven is, is bij een dalend aantal leerlingen uh, zullen leerkrachten, leerkrachten meerdere vakken moeten gaan uitoefenen waarvoor ze eigenlijk niet zijn geëquipeerd of te weinig zijn geëquipeerd. Dat zou de kwaliteit van het onderwijs naar beneden halen. Uh, en uh, uit, dat zou er uiteindelijk toch toe leiden... dat ook, uh, de, de, er nog minder aanmeldingen kwamen van leerlingen, et cetera, et cetera. Ik heb daar altijd tegenover gesteld... nieuwbouw, zichtlocatie trekt aantrekkingskracht. Uh, iedereen, uh, als je het gebouw ziet, bedenkt zich twee keer... van doe ik mijn kind hier op school ja, dan nee... Vanuit de roep die ze hebben, van de kwaliteit van het onderwijs, zijn er toch mensen die hun kind daar naartoe uh, brengen. en graag daar op die school willen hebben en houden. Uh, maar ongetwijfeld zullen er ook ouders zijn die zeggen: Nou, ja, die oude troep, daar ga ik niet in. Voorzitter, ik doe op die, vak, op, nee, meneer, meneer Demmers, die extra vakopleiding ja, die u aangeboden heeft. Ik geef hebt. u niet het woord. Ik stel voor dat de portefeuillehouder eerst zijn verhaal afmaakt. Hij heeft daar een logisch betoog in, en aan het eind. Check ik even of bij u nog vragen leveren. Het is een interpellatie en niet een interruptiedebat. Meneer Toner. Uh, ja, nou, uh, ik heb me ook uitermate verbaasd over uh, de, de, uh, de argumenten die op een gegeven moment kwamen van... Er uh, zijn maar 16 leerlingen aangemeld en nu maar 18 leerlingen aangemeld. En uh, ik kreeg ook later pas te horen uh, en via via... Uh, dat daar uh, dat, uh, dat uh, brugboekverhaal uh, opeens uh, van toepassing is verklaard. Terwijl dat uh, nooit uh, eerder is gebeurd, voor zover ik weet. En voor zover mijn informatie strekt. En ik, uh, ik, heb, ik weet ook niet of dat bij de andere scholen ook gebeurt. Uh, maar dat is natuurlijk toch wel een, uh, ja, een rare beweging. Uh, als ik kijk naar de reacties die we hebben binnengekregen. Niet alleen van de partij, maar ook van uh, de heer Van D van uh, Medezeggenschapsraad. En uh, ook mede ondertekend door de uh, voormalige uh, voorzitter, de heer Barrenhoorn. Uh, waarin uh, ja, relaties gelegd worden. En mevrouw Kudels doet het ook. Uh, met sterrencollege en uh, het niet compleet hebben van die scholen. Ja, ik... ik Kijk, daar kan ik niet op reageren, want ik, de, ik heb daar geen gegevens over, ik heb daar geen schriftelijke gegevens van, ik heb daar geen mondelinge mededeling van gekregen van directie van, van, van Dunemare. Dus ik hou me verder van, van, van dat speculeren, dat, uh, uh, dat lijkt me namelijk niet verstandig en handig. Uh, maar ik begrijp de gevoelens die daaruit spreken uh, uh, heel nadrukkelijk. Uh, voorzitter... Ik heb er straks gezegd, we hebben uh, niet alleen uh, het, het aantal leerlingen als, uh, vijf, voor 15 jaar als voorwaarde laten vallen, maar het in de lucht houden van de school van 15 jaar. Daarnaast hebben we ook nog eens een keer gezegd dat wij uh, uh, de exploitatie van het schoolgebouw van onze rekening willen nemen. Met andere woorden, geef ons die rijksvergoeding, wij zorgen dat de school, uh, dat de school in, in, in goede conditie blijft. Dan kunt u zorgen dat het onderwijs uh, in goede conditie blijft. Nou, dan, denk ik dat, dan denk ik dat ik heel ver gegaan ben. In alles wat, uh, wat ik heb met, uh, met Dunamare besproken heb. En heb aangeboden. En dan vind ik het wat merkwaardig. Als gezegd wordt, de gemeente Zandvoort stelt aan ons onmogelijke eisen. Wij gaan daar helemaal niet over. En zij kunnen gewoon de school gaan bouwen als ze dat willen. Als je dan leest dat zij zeggen van als de kwaliteit achteruit gaat. Als het aantal leerlingen achteruit gaat. Uit gaat. Beneden de 200. Als het, na, de nieuw, na nieuwbouw. Het leerlingenaantal na twee jaar. 200 niet haalt. Het staat gewoon op papier. Dan stoppen we ermee. Nou, ik ga natuurlijk geen nieuwbouw plegen. De gemeente gaat natuurlijk geen nieuwbouw plegen. Als, als, als mensen even na, onder de 200. Dan stoppen we ermee. Dan is het niet levensvatbaar meer. Wij gaan er geen geld in stoppen. Het hele gekke is. De school heeft al jarenlang geen tekorten. Maar overschotten. Er wordt daar schijnbaar zo zuinig en goed gecalculeerd. en, uh, en gewerkt. dat die school gewoon in staat is om uh, op de juiste wijze de middelen bestedend uh, de school draaiende te houden... en er zelfs nog middelen af en toe zijn toegevloeid naar de algemene middelen van, van, van Dunemaren. Dus ik begrijp uh, werkelijk niets van de beweegredenen van Dunemaren om op ons verzoek te zeggen van wij willen dat. En u heeft het gezien, intentieovereenkomsten moesten getekend worden... en toen was de er, uh, er schoen eruit... En uh, ik begrijp werkelijk niet wat, wat hen echt bewogen heeft om, uh, om, de school, uh, om, nee, om ons in ieder geval dat handvat niet te geven dat wij die nieuwbouw kunnen plegen. En ik betreur dat uitermate. Uh, ik kan u meedelen dat uh, ik vanmiddag via bestuurssecretariaat een verzoek heb gehad om op zeer korte termijn een gesprek te hebben met, uh, met de heer Strijker. En uh, ik heb... Uh, omdat ik natuurlijk vind dat het uitermate belangrijk is... heb ik in ieder geval ruimte in de agenda... om daar morgenmiddag uh, een gesprek uh, over aan te gaan. Maar uh, ja, ik, ik wil het niet mooier maken dan het is. Zoals de stand van zaken nu is... en dan nu even voor mij sportfijn... maar we hebben het morgen ook in het college erover gehad. Uh, waar staan we nu? Wij staan nu op een punt dat je zegt in de huidige situatie... Dus het gesprek vanmorgen, ik weet nog niet wat eruit komt. In de huidige situatie vind ik het, vind het college het, niet verantwoord om uh, een school neer te zetten zonder dat Dunamare ons uh, daar, daarin ondersteunt door datgene wat we gevraagd hebben ook te geven. Ja, ik hoop dat ik u een beeld heb gegeven van wat we de afgelopen tijd gedaan hebben. Ik kan wel tot in detail gaan. Ik heb hier een heel pak bij me, dat is geloof ik... Een, een zesde, een zevende van mijn papieren dossier los van mijn digitale dossier. Uh, wij hebben er echt heel veel aan gedaan en meer dan de inspanningen die wij tot nu toe verricht hebben, denk ik, uh, was niet mogelijk. Dank u wel, meneer Tonen. Ik zou even korte gelegenheid geven voordat u het woord krijgt om concrete vragen nog te stellen, meneer Paap. Ja, nog even één, toch even heel duidelijk. Want Dunamare heeft er steeds uh, dat gemeente, uh, die 15 jaar garantie, uh, het, over, over die kinderen, de aantal. U zegt nu duidelijk, nee, het gaat niet over die kinderen. Het gaat om zuiver dat de school 15 jaar lang in zon verblijft. Is dat zo, meneer de Wethouder? Nou, dan heb ik het duidelijk verstaan. Nou, dat het niet over de verstaan. kinderen gaat, die 15 jaar, maar is duidelijk dat de school blijft bestaan, die 15 jaar. Dat maren de bereidheid heeft om 15 jaar de school in de lucht te houden. Ja, en Het gaat niet over die aantal kinderen. Of het nou 200 nee, zijn of nee. 180 zal u een worstwezen bewijs breken. Nee, spreken. de school ja. in de lucht te houden. Nou, dan houdt het in dat er waarschijnlijk toch ergens een misverstand is. Nee, meneer pa, want we hun hebben niet. het over nee, kinderen pa. en u heeft nee, ook het gebouw. Dank u wel. Dat snap ik. Maar u krijgt straks nog de, de termijn om te reageren. En als iedereen nu al gaat debatteren... Dus ik... Nee, nee, nee. Ik bied de gelegenheid om concrete vragen te stellen... maar niet debatteren. Mijn excuus. Meneer De Rode. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Maakte die 15 jaar deel uit van de intentieverklaring... die de Dunemare getekend heeft? Nee, die ze niet getekend hebben. Getekend? Nee. maken het daar deel van? Okay. Van de intentieverklaring. In eerste instantie maakte het daar geen deel van uit... maar wij hebben gezegd... Conform onze verordening moeten wij in ieder geval die 15 jaar uh, aanhouden. En uh, kijk, uh, ik heb liever dat ze een garantie geven voor 60 jaar of 50 jaar. Maar, uh, want je bouwt, je bouwt in feite bouw je voor 50, 60 jaar natuurlijk. Maar die 15 jaar die zijn maatgevend om uh, die nieuwbouw ook uh, verantwoord te kunnen, kunnen doen. Want ik kan niet bij u aankomen met een voorstel. Van, wij gaan een nieuwe school bouwen, kost 4, 5 miljoen. En maar of, of die er over twee jaar nog is, dat weet ik niet. Want dan even van, nou, tonen, u bent gek geworden, dan heeft u er gelijk ook. Daar was geen vraag over, over dat laatste. Mevrouw van der Veld. Uh, maar ik concludeer daar. Ja, best Mevrouw wel concrete vraag ook. Uh, zou het niet zo kunnen zijn dat als wij de verordening aanpassen, dat we dus gewoon die eis kunnen laten vallen? Ik weet niet of dat mogelijk is, of er... Andere wetten voor zijn die zo'n verordening eisen. En de inhoud natuurlijk daarvan, want deze raad heeft dat zelf opgesteld, die verordening. Zou het dan niet zo kunnen zijn dat er wel nieuwbouw gepleegd kan worden? En met de voordelen die u zelf genoemd heeft, zichtlocatie, mooier gebouw, aanwas? En kan er wel gerekend worden? Want uh, wij hebben zeven basisscholen. Laten we nou uitgaan van de gemiddelde van 25 leerlingen per van leerjaar. De Nee, wat dat is, nee, u mag alleen concrete de vragen stellen. Ik kom, nou, de vraag is... Bent, hoe kan bent, het dan bent. zijn dat men denkt dat daar niet voldoende leerlingen uitkomen? Dat is de vraag. U heeft twee vragen. Kan de verordening worden gewijzigd, aangepast? aangepast? En de tweede zodat de ijs weg kan vallen. Wat maakt die overtuiging zo, van ter zaken die leerlingen aantallen, overtuigend? Meneer Tonen, De verordening kan aangepast worden. De raad kan ook gewoon besluiten van... Wij, wij stellen artikel uh, Huppel 34, geloof ik, of zo. Uh, lid, zoveel stellen we voor, buiten werking voor, voor dit geval. Maar of dat de is, is natuurlijk vers 2. Uh, want je hebt dan geen enkele garantie meer dat de school echt in de lucht gehouden wordt. En er staat nu nog steeds ergens in een brief: uh, na twee jaar moet die 200 bereikt zijn, anders dan. Um, als u het heeft over het aantal, uh, aantal leerlingen wat uh, potentieel naar, uh, hier naartoe zou kunnen komen, uit, alleen uit Zandvoort. Ja, dat is natuurlijk een dalende lijn in het kader van de vergrijzing. Maar daar hoeven we ook niet bang voor te zijn. Want we weten ook dat die zijinstroom voor het grootste gedeelte van, van buiten Zandvoort komt. Dus dat, dat, dat helpt ons gewoon om die school uh, ah. mogelijk in de lucht te houden. We moeten ons hoofd niet in het zand steken. We weten op dit moment dat heel veel kinderen naar VMBO-T elders gaan. Of naar een andere opleiding gaan. Omdat men niet op deze school wil zitten in verband met... ...de staat van de bouw en uh, ja, zeg maar, het, het, het, het, het, want het is in feite een basisschoolgehalte... ...wat die school heeft en, uh, en het heeft ja, niet de uitstraling van voortgezet onderwijs. Of dan al die ouders die nu hun kind naar scholen elders laten gaan... ...ook als ze bijvoorbeeld een onderbouwhaven erbij hebben... ...die kinderen ook hier echt naar school laten gaan, uh, brengen. Dat weet je natuurlijk nooit, die garantie heb je nooit. Want je kunt mensen niet verplichten. Ik weet zeker dat als we nu een enquête houden in het dorp, zeggen we moeten de school blijven, dan zegt 100% zegt ja, maar als je dan vraagt, van, maar bent u ook bereid dan uw kind op die school te doen? Dan zegt iedereen van ja, daar gaat jou niks aan. Of dat weet ik niet, of dat doe ik niet. Want dat zien we. Het beeld is, men zegt allemaal van de school moet blijven, maar je ziet niet de kinderen allemaal op deze school komen. Dank u wel, meneer Tonen. Meneer Barbara Wilson, u wilde ook nog een vraag stellen? Ja, ik wou een vraag stellen aan uh, mevrouw Gurdansson en ik wou een vraag stellen aan uh, de, de wethouder. U mag alleen in dit kleine rondje nog een vraag ter verduidelijking aan de wethouder stellen. Daarna krijgt u de gelegenheid om ieder voor zich eenmalig iets te zeggen. Dan hoop ik dat u de volgorde van de sprekers zodanig kiest dat mevrouw... Ik heb Unogon u gehoord. Ah, Oké, okay, we hebben elkaar begrepen. Uh, wethouder, er is in de brief van 24 juni van Dunamara sprake van de volgende conclusie. U stelt, en dan richt men zich tot de gemeente, dat het gevolg van een en ander is dat er geen nieuwbouw komt. En dat een en ander, dat gevolg, betreft uh, het feit dat Dunamara uh, niet... Uh, kan, hoe, hoe zegt men dat? Uh, de, de, het onderwijsaanbod in de komende 15 jaar kan garanderen dat dat blijft bestaan. Nou is de vraag in hoeverre dat uh, rek oplevert. Uh, is het zo dat Dunamara zegt wij kunnen die school niet exploiteren want we zakken door onze uh, economisch draagvlak heen. En uh, uh, daar gaat het dus om, hè. Wat is, uh, is, is dat juist? En als dat uh, dan uh, niet juist zou zijn, dan zou dat mogelijk een basis kunnen verschaffen... om ook al zijn het minder dan 200 leerlingen toch in economische zin door te kunnen draaien. En dan is de vraag, op grond waarvan vreest... Uh, Dunamare, dat zij die 15 jaar, dat onderwijsaanbod hier niet kunnen handhaven. Heeft dat iets te maken met de wijze waarop specifiek Dunamare onderwijs aanbiedt? En dan is ook de volgende vraag, er is in de tijd sprake geweest van, van dit probleem, men heeft dat gesignaleerd en Dunamare zou een inspanningsverplichting plegen om ervoor te zorgen dat in feite dat tekort aan leerlingen zou worden opgeheven door die extra inspanningen en heeft dat heeft men dat in voldoende mate naar het oordeel van de wethouder gedaan? Dank u voor het. Meneer Taunen. Voorzitter, dat laatste kan ik helaas niet beoordelen. Uh, ik moet afgaan op wat, uh, wat de, het college van bestuur mij meldt... in besprekingen over de inspanningsverplichtingen... Uh, die, zij, uh, de inspanningen die zij gedaan hebben om, uh, om de, die, die, die bestaansbasis te verbreden... en dus uh, die, die, die het bestaan uh, zeker te stellen van... Uh, ...van het Gerdenbach College. Ik mag en moet afgaan op datgene wat zij mij in besprekingen melden. Uh, als, dat niet meer, uh, als dat niet meer kan, dan, denk ik dat er, uh, dat, dat, dan is er een vertrouwensbreuk, dan is er een vertrouwenscrisis. Uh, ik, ga gewoon uit van, ik ga ervan uit dat men die inspanningen uh, verricht heeft... ...en dat men naar enig geweten mij gemeld heeft dat het helaas niet gelukt is. Ik wil nog wel één ding voorzitter, in dit kader... Uh, want dat is toch wel van belang uit het jaarverslag van, uh, van, van, van Dunamare uh, onder het hoofdje Wim Gettenbach College Zandvoort. Toen nog even uh, citeren. Het Wim Gettenbach College heeft in 2008 de plannen voor nieuwbouw verder geconcretiseerd. Samen met de partners, waaronder de gemeente, is een intentieverklaring opgesteld voor een nieuw schoolgebouw op een terrein aan de rand van Zandvoort. Nou, ik, kan, ik hoef daar eigenlijk niks meer toe te voegen. Dank u wel, uh, meneer Tonen. Een hele korte vraag, meneer Demmers. Ja. Uh, in tegenstelling tot allerlei andere uh, leden van het college van bestuur van Dunamare... Uh, ...kwam opeens uh, mevrouw de Boer aan zeilen, zegt u. En toen, dat was het kantelmoment. Uh, wat is de achtergrond uh, van mevrouw de Boer? En hoe heeft zij die andere leden kunnen overtuigen van het feit dat de zaak zo loopt zoals die nu loopt? Meneer Tone. Uh, zo goed als... Uh, ik niet weet wat mevrouw de Boer in telem besproken heeft met uh, de overige leden van, uh, van het college van bestuur. Uh, wist zij ook niet wat ik allemaal besproken had met de toenmalige leden van uh, het college van bestuur. Uh, en uh, ik, ik meld de komst van mevrouw de Boer, omdat mevrouw de Boer op dat moment de portefeuille huisvesting Gitterbach heeft overgenomen. En vanaf dat moment is er een kanteling gekomen in de opstelling... Ik heb, dat, uh, ik heb dat besproken. Dat is. Uh, ja, ik heb het straks gezegd in een niet vrolijk gesprek. Maar u heeft dat ook toen gemerkt toen we vorig jaar uh, hier in de commissie uh, dat verhaal zaten te bespreken. Uh, en uh, ja, dat, stem, dat, dat heeft mij in ieder geval niet vrolijk gestemd. En dat heeft me ook niet echt heel veel vertrouwen gegeven. Desondanks zijn we toch doorgegaan met het zoeken naar openingen en mogelijkheden. En ik heb dan ook heel bewust bij elke bespreking die ik gehad uh, die, die ik wilde hebben. Heb ik ook de heer Strijker uitgenodigd. Die is helaas niet altijd gekomen. Maar uh, dat heb ik zeer bewust gedaan. Uh, ik kan niet in uh, de keuken kijken van het college van het bestuur van Dunemane. Uh, dus daar kan ik ook geen orde over geven. Dank u wel meneer Tonen. De laatste vraag die wordt gesteld in dit informatieve rondje door meneer Bluis. Uh, het hangt allemaal om die garantie van die, van die vijft, 15 jaar. Begrijp ik. En volgens mij is er... De... Geen vertrouwen dat dat naar elkaar toe dat dat goed komt. Maar ja, op zich is dat een geschreven, een geschreven stuk. Wie kan er wel een garantie geven voor, voor 15 jaar dat er genoeg leerlingen zijn, enzovoort, enzovoort. Dus. Ziet u dan nog wel mogelijkheden in een gesprek... om daar een, een andere draai aan te geven met elkaar? Dus en enerzijds de gemeente en anderzijds... Nu, nou maar, want, er was, want als iedereen op zijn standpunt blijft staan... want het, het is toch een beetje een, een, een, een, bijna een juridisch schaakspel. ja, maar bij ons staat dat erin en ik bedoel dit en ik bedoel dat. Uiteraard, Uiteindelijk willen wij... Is, bent u, daar u nog toen in mogelijkheden staat? Ja. tot alternatieven? Meneer Toner. Als ik geen mogelijkheden meer zou zien... zou ik het gesprek met de heer Strijke morgen niet hebben gevoerd. Goed. Daarmee is... Dit extra vragenrondje ter verduidelijking beëindigt en ga ik inventariseren wie van de raad nog het woord wenst te voeren. Ik ga even rond. Meneer Paap, mevrouw Rietkerk, meneer De Rode, meneer Bouwberg Wilson, meneer De Vries, meneer Babits, meneer Drommel. En meneer Demmers. En tot slot, mevrouw Geurensson of laat u het aan meneer Drommel over, want dan zet ik hem als laatste. Ja. Goed. Meneer Bouberg Wilson, u wilde in ieder geval voor mevrouw Geurensson. Ik begin met u. Nou, dat is gelukt. Uh, dank u voorzitter. Uh, laat ik dan met de vraag aan mevrouw Geurensson beginnen. Zij geeft in haar interpolatie, die we voor ontvingen, heel duidelijk aan. Dat zij vreest voor het feit dat er ineens heel veel zwaardere eisen worden, toelatingseisen worden gesteld. Eh, waardoor er van de 28 leerlingen eh, in feite 18 worden toegelaten. En ik wou van haar weten of, dat of zij dat inderdaad kan bevestigen dat dat niet het staande gebruik was tot dusver. Want dan kunnen we dat namelijk, uh, dan, dan weten we hoe we dat moeten interpreteren. Um, voorzitter, wij hebben in ons verkiezingsprogramma, waarschijnlijk zoals velen van de partijen hier aanwezig, staan dat wij het voortgezet onderwijs in Zandvoort uh, wensen te behouden. Dat kan natuurlijk niet uh, op het moment dat de mogelijkheid daartoe ontbreekt. Uit in ieder geval de discussie vanavond, maar ook in de voorafgaande mails uh, die uh, ik in, in juni en juli heb gewisseld met de wethouder en die ik u voorafgaand aan ik moet wel zeggen, heel laat in de middag, maar in ieder geval aan u heb toegezonden, zodat u daar ook verder kennis van kunt nemen jammer dat wij dat niet konden uitwisselen ja, geheimhouding, dat is niet anders um, blijkt wel dat er in ieder geval van, de, van, van meerdere kanten pogingen zijn gedaan om het voortgezet onderwijs in, de, uh, in Gertenbach om dat hier te houden maar het lijkt erop Alsof er geen eh, voldoende mogelijkheden zijn om dat voor elkaar te, te brengen. Echter, ik heb ook uit eh, eh, mail die ik heb ontvangen van anderen begrepen dat er in ieder geval vanuit ouders, maar dat is op zich wellicht heel goed te begrijpen, maar ook vanuit onderwijsgevende, een hele duidelijke wens is om een eh, extra inspanning te geven om dat toch voor elkaar te boksen. En de vraag is dan ook of wij. Uh, ...er verstandig aan doen om uitsluitend binnen de mogelijkheden van het Gertenbach, uh, dus van Dunemade te kijken... ...naar mogelijkheden om dat in het zand voor te houden of niet. Het lijkt mij dat de interpolatie goed is in de actualiteit van het moment... ...want dat geeft in ieder geval uh, duidelijk aan dat wij de uh, politiek wel stil was, maar dat we niet stil hebben gezeten... En dat kunnen we dan, hoop ik, niet vanavond. Daar is het niet het goede moment voor. Maar zeker op het moment dat de wethouder nog een laatste poging heeft gedaan... om met eh, de vertegenwoordigers van Duur te spreken... op een ander moment eh, in meer breed, denk ik. En ook dat er insprekers kunnen zijn om eh, ons van hun eh, beweegredenen... en hun motieven in te lichten, eh, deze zaak nog eens opnieuw aan de orde hebben. Eh, want eh, ik denk dat we toch het uiterste moeten doen om te kijken of we niet toch dat voortgezet onderwijs in Zandvoort eh, kunnen houden. En dan moeten we, denk ik, misschien wat onorthodox, onorthodox eh, te werk gaan. Maar we moeten het denk ik in ieder geval proberen. Eh, ik bedank in ieder geval mevrouw Geurenson voor het feit dat zij het voortouw nam om nu dat interpellatiebad dat te voeren, omdat dat de kapstok voor ons allemaal is om daarmee verder te kunnen. Dank u voorzitter. Dank u wel. Meneer Baberg Wilson. Dan we kijken. Mevrouw Rietkerk. Dankjewel voorzitter. Met het laatste wil ik even beginnen. Dat ik ook uh, mevrouw G. bedank voor het voortouw En wij wilden graag uh, daarmee instemmen. Nou allereerst, ik wil het eigenlijk heel kort houden. Ik heb niet zo heel veel toe te voegen aan uh, de PvdA. of niet niet zoveel toe te voegen aan wat uh, uh, de wethouder hiervan uh, al gezegd heeft. Um, er is natuurlijk weinig op papier. Alles wat er op papier is, is wat de wethouder ons heeft laten weten. Eh, het speelt over jaren. Eh, dat dit allemaal achterliggende, tenminste er blijkt achterliggende informatie te zijn die niet op papier staat. Maar die we hebben gehoord van betrokkenen, van ouders, van de medezeggenschapraad. En nu zitten wij met het grootste probleem van hoe pakken wij dit op. Eén ding staat voor ons voorop, uh, voor dat de PvdA wil en wil dat er alles aan gedaan wordt om te kijken of het voortgezet onderwijs kan blijven. Als we kijken naar de Gertenbach, pedagogisch gezien doen ze het goed, ouders zijn tevreden, uh, op dyslexie, uh, allerhande gebied doen ze het goed, kleinschalig is alleen maar... Een voordeel, alleen maar een pre. Financieel doen ze het ook nog een keer goed, want het blijkt dat ze nog geld overhouden ook. En uiteraard weten we niet wat morgen uh, uh, allemaal besproken gaat worden, waarom meneer Strijker nu ineens dat gesprek wil aangaan. Vind ik het heel bijzonder dat hij de avond met de ouders informatie al begint met het feit dat hij de gemeente uh, uh, uh, eigenlijk uh, verantwoordelijk stelt voor alles wat er gebeurd is. Um, ik kan het toch niet laten om te zeggen als blijkt dat Dunabare met een dubbele agenda heeft gewerkt. En eigenlijk maakten wij als PvdA dat op uit alles wat wij nu horen. Dan willen wij dat de onderste steen boven komt. En dan willen we echt alles eraan gedaan hebben om te voorkomen dat de school weggaat. Maar ook om echt boven water te krijgen wat er nou werkelijk met Dunabaren uh, ...waar zij nou werkelijk mee bezig zijn geweest. Want voor ons is het ongeloofwaardig geworden. Dank u wel, uh, mevrouw Rietkerk. Meneer Bawits. Ja, dank u, uh, voorzitter. Nou, er is al veel gezegd uh, vanavond. En dit gaat GroenLinks echt aan het hart. En uh, er moet eigenlijk alles aan gedaan worden, zeggen vrijwel alle raadsleden. Maar, wat is alles? GroenLinks vindt het eigenlijk een beetje te vaag nog. En wil vanavond al concreter worden. En vindt er dat het vanavond eigenlijk al tijd is om aan actie te denken. Eh, en een, een beslissing te nemen in de goede richting. Daarom vindt GroenLinks dat de gemeenteraad en het college bereid moeten zijn om het Wim Gertenbach college open te houden. Ook als dat op termijn en tot op zekere hoogte uiteraard geld kost. En de vraag is dan ook, is het college en is de gemeenteraad daartoe bereid? En het volgende wat GroenLinks vindt, is dat het college de garantietermijn, want dat is het enige wat nu op, uh, op papier staat, de garantietermijn van 15 jaar, uh, dus dat is eigenlijk een onderhandelingspunt dat Dunamare zelf heeft aangereikt, wij vinden dat het college die garantietermijn moet uitonderhandelen met Dunamare. en dat zij daarna de raad moet inlichten wat de financiële consequenties daarvan zijn. En dat de raad op basis van die informatie vervolgens beslist of en in hoeverre die garantietermijn wordt aangepast. Uiteindelijk is dat onze beslissing. En onze vraag is dan, is het college bereid om die of om dat pad te bewandelen? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Babits. Meneer Paap. Dank u, meneer de voorzitter. Ja, natuurlijk, Sociaal Zondvoort, we zullen er alles aan doen om het Gitterbooggelees te behouden, te blijven voor Zondvoort. Het is heel belangrijk, het staat ook ons, uh, in ons verkiezingsprogramma, zoals, uh, denk wel, alle partijen bijna. Maar ik vraag me toch af, hoe hard is die 15 jaar eigenlijk? Als het daar alleen maar om valt, dan kun je toch onderhandelen naar 12 jaar, naar 10 jaar, naar 11 jaar, ik noem maar wat een beetje. Is dat mogelijk? Is de, of is het nou zo hard daar dat daar niks mee te doen valt? Ik wil daar graag antwoord op, meneer de voorzitter. En verder wat ik straks zei, die 15 jaar, en, en, nou ja, dat is al tien keer gezegd nu. Meneer Paap, in deze interpellatie in krijgt u daar geen antwoord meer op. Maar de vraag is gehoord. Dank ja, u wel. Nee. Uh, meneer De Rode. Dank u wel, meneer de voorzitter. In eerste plaats willen wij de wethouder bedanken voor de beantwoording. Ook uh, onze vragen zijn keurig van, vanmiddag beantwoord. En um, onze fractie maakt eigenlijk bezwaar tegen het oneigenlijk gebruik van de uh, argumenten die we uh, horen van de Stichting Dunamare. Want wij concluderen dat er slechts verliezers zijn. Leerlingen, ouders, personeel zijn verliezers van deze strijd. Die Dunamare vecht eigenlijk tegen de gemeente. En nou zo blijkbaar ook openlijk heeft toegegeven dat de bal bij de gemeente ligt. Um, wij snappen dat eigenlijk niet. ...omdat ze argumenten als kwaliteit... ...toch altijd best heel belangrijk zijn voor onderwijs. Kleinschaligheid. Wat de wethouder ook aanhaalt in het jaarverslag. Kleinschaligheid van de stichting Dunamare... ...is een speerpunt. Uh, wij snappen ook niet... ...dat voor Dunamare die 15 jaar zo heilig is. Want als je weet dat je 15 jaar lang 80.000 euro op je exploitatie kan bijschrijven als stichting als dat terugvloeit snappen wij niet dat je daar bezwaar tegen maakt want weet je dat een school die overschotten heeft dat je daar jaarlijks 80.000 euro van terugkrijgt um, en ook zijn we bezorgd dat en dat de stichting niet kan uitleggen dat de gemeente keurig netjes een brief schrijft waarin staat als het schoolbestuur nu aanvraagt doet, een aanvraag doet voor nieuwbouw bij de gemeente, dan gaan we daarover praten. En, er wordt, en dan als u dat niet doet, dan komt pas het uiterste geval... de eventuele sluiting. Wat doet de stichting? Die pakt dat op en die zegt... Bij de gemeente heeft ons eigenlijk gedwongen tot sluiting. Nee, dat is het oneigenlijk gebruik weer van het argument... of oneigenlijk gebruik van de bewoording van de wethouder. Er zijn wel degelijk... Uh, ...oplossingen aangegeven. Daar ben ik ook blij om, dat daar de wethouder echt mee bezig geweest is. Toerisme, mbo, zorg. Um, maar... ...eigenlijk, waar staan we nu? Dat is eigenlijk de vraag. Waar staan we nu? Ik denk dat... Um, ...en de, de fractie van, van het CDA maakt zich daar ook grote zorgen over... ...dat uiteindelijk... ...wij aan het kortste eind trekken. Uh, wij... ...en ik denk dat de gehele gemeenteraad uh, daar het over eens is... ...dat op een of andere manier het voortgezet onderwijs... moet worden behouden voor de gemeente Zandvoort. En we moeten dan ook een bepaalde... Ik denk ook dat de wethouder daar creatief genoeg voor is... zoals hij net ook aangaf... dat hij daar oplossingen voor kan zorgen. Maar hij kan niet toveren. Er is ook een bepaalde vertrouwensband met de stichting nodig. En ik denk dat dat heel belangrijk is... dat ook de andere partij wil. Dat de andere partij ook die intentie heeft... om te zeggen van... Wat wij op papier zetten, doen wij ook echt. En daar staan wij voor. En ik denk dat dat uh, een, een goed onderwerp is voor morgen tijdens het gesprek. Um, en ik hoop niet dat de opgelegde geheimhouding op een aantal brieven...